Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Artsen willen makkelijker mee kunnen kijken in je medische dossiers. Nu mogen doktoren alleen info over een patiënt delen... als diegene daar officieel toestemming voor heeft gegeven...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 voortaan altijd info over medicatie met elkaar kunnen delen... tenzij de patiënt aangeeft dat niet te willen. De Amerikaanse kustwacht blijft verder zoeken naar wrakstukken van de Titan. Dat kleine duikbootje verging vorige week... toen het onderweg was naar het wrak van de Titanic. De vijf inzittenden zijn om het leven gekomen. De kustwacht probeert nu meer overblijfselen van de Titan te vinden... zodat ze kunnen achterhalen wat er precies is misgegaan. FC Barcelona heeft er een nieuwe topspeler bij. De Duitse middenvelder Ilkay Gundogan. Hij komt over van Manchester City... waar hij zo'n beetje alles won wat er te winnen valt. Hij werd vijf keer kampioen, won twee keer de beker... en pakte afgelopen seizoen als aanvoerder ook nog de Champions League met City. En al wekenlang zitten de terrassen goed vol. De zomer staat voor heel veel extra inkomsten in de horeca. En vanmiddag dan wordt de terras top 100 bekend. Ofwel, welk terras zit nu het allerlekkerst... Verslaggever Jeroen Schutheiser ging alvast zitten bij de nummer 36 van afgelopen jaar. Goedemiddag, ik heb hier een koffie met havermelk en een glaasje water. Ach. Eigenlijk op ieder terras waar de bediening klopt, de service klopt, is, maak je gasten blij. Uh, mensen komen hier vaak in een ontspannen sfeer. Ze zijn aan het wandelen, ze zijn aan het fietsen, ze bezoeken een stad. Op het moment dat je dan uh, een terrasgast blij kunt maken, maak je een bezoek ergens compleet. En het weer nog. Af en toe wolken en af en toe zon. Het blijft droog en is een stuk minder warm dan gisteren. 20 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtwagen langs de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij Apkoude is één reisdruk dicht. Houd rekening met 10 minuten op onthoud vanaf Breukelen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. GSM. Met nu de herhaling van Goedemorgen zandvoort. Goedemorgen zandvoort. Dit zijn mijn laatste woorden. c'est mon dernier mo. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart uitbreekt dus zo met mij als bij de deur. zal weer priester mon keur. Oui, mon keur. Ik ik ben mezelf niet meer. On être ensemble voor toujours. Stem in mijn hoofd, gaat door. Ik hoor je ook al, encore. En encore, papier, doe. nooit genoeg. Zijn wij klaar. Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen Dan dans ik weer.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 No.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 bijvoorbeeld door Duitse kranten, die stonden er vol van. Ja, ja. En dat is natuurlijk geen, geen goed, voor, goed voor Zandvoort. Hè? Als er in Duitse kranten iets staat over, over Zandvoort waar jongeren overlast veroorzaken. Dat, is, dat zou jammer zijn als dat de overhand zou krijgen. Maar hij werd geciteerd en gedaan en kreeg pauwnet op zich af en allerlei andere programma's. Ja, daar zou u dus over komen vertellen, maar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 maar goed, uh, hij had uh, hadden bijvoorbeeld over het afnemen van, uh, van de Nederlandse nationaliteit. Bij al die jongens die overlast veroorzaken. Of die, uh, ja, maar dat, dat is, dat, ik vind het allemaal van die luchtballonnetjes. Ja, nee, dat, klopt, dat, klopt. Ja, dat klopt. Weet je wel, want er is, ja. dat gaat toch niet gebeuren. Ja, ja. Je, maar nou, jij, jij hebt natuurlijk ook de tijd al meegemaakt dat de burgemeester Meijer met dit soort uh, zaken werd uh, geconfronteerd. Nou, nee, want toen, toen woon ik in het Gooi. O, oh, toen je het gooien? Ja. Nou, burgemeester Meijer heeft inderdaad... Uh, het is er ooit een keer geweest dat MI, het... Uh, en ja. dat, dat ze bij, bij het station al stonden ja. en uh, uh, dat ze ook meegingen uh, op die treinen. Het uh, zou bijvoorbeeld uh, buurtvaders iets zijn, denk je, dat er uh, op, op, op dit soort dagen zijn. Ja, maar, maar, maar je weet niet waar ze vandaan komen. Nou, dus de meesten komen uit Amsterdam, maar ook Schalkwijk natuurlijk. En, ja.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 ja, het is heel vervelend dat dit gebeurt. Ja, heel jammer. En, ja. Uh, het is, uh, ik denk dat je dat met harde hand moet bestrijden. Nou goed, we kunnen er uh, nog wel een kwartier over praten. Maar ik denk dat, dat we dat, uh, een paar muziekjes gaan draaien. En uh, daarna gaan we praten over de Ibiza-markten. Dus uh, uh, technisch van dienst uh, is Leon van S. En Leon doet, goed, Leon doet het goed Leon doet het goed. Leon met de muziek uit. Uh, Zie je, dit is fijne muziek jongens. Ja, lekker hoor.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 Freestyles en... Ja, ik ken, alleen, ik, ken alleen, ik ken alleen Nobby Styles van vroeger. Weet je nee, dit is, dit is... Harry, Harry is, een, is een zeer populair... Absoluut. Uh, uh, hij verkoopt hele stadions uit. Hè? Dat kan je is, zeggen. Heel knap, ja, dat ja, ja, is een uh, leuke gozer. Uh, nou, ik heb begrepen dat... Uh, uh, uh, onze vriend Mirko Gilles... Die komt er zo nog aan. Daar gaan we zo nog even mee praten. Precies. We zouden op dit moment gaan praten over de Ibiza-markten. Met ja, nou, Man is, uh, Manon. Dat is uh, vandaag, hè? Ja, dat begint vandaag over een uh, drie kwartier. Nou, Manon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 80 kramen. Uh, maar weet jij dat dit weekend ook in Noordwijk een ibiza Marit is? Ja, dat op, heb ik van jou vernomen. Met 175 kramen. Uh, 175. Ja, dat wordt ja. nog niet georganiseerd door, uh, uh, door Manon. Want Manon is uh, van, uh, van een, een, een andere organisatie. Uh, de andere uh, data die ook nog komen. Ja, dat is, is uh, 15 uh, juli. Ja. Uh, 5 augustus. 20 augustus. Ja, inderdaad. Nou, we dat, we... Zijn, dat zijn de drie. Uh... We weten allemaal dat het uh, af en toe wat lastig was uh, met het weer. Hè? Twee jaar geleden in ieder geval wel. Uh, Waarden we nog wat kramen om? Dat was, nou, dat uh... vandaag niet hoor. Nee, van, nee vandaag uh, gaat dat niet gebeuren. Het is gratis toegankelijk, ja. dat is natuurlijk ook leuk. Ja, zeker. En, nou, en, maar uh... non is van een hip en happy event. Mooie nou naam hè? Ja. ja. Echt een lekkere lekkere Nederlandse talige naam. <laughs> maar uh, de hip en happy events, ja, het klinkt wel goed. Uh, zij doen niet alleen die, die markten, uh, die ook bijvoorbeeld in, uh, in andere plaatsen zijn, uh, maar ook uh, zij, zij organiseert ook reizen naar Ibiza zelf. Ach, dat is goed. Uh, ja, ze kent het, het, het, het eiland natuurlijk heel goed. Het is een uh, uh, populair eiland tegenwoordig, hè? Voor ons nou, Het is al heel lang een populair eiland. Ja, dat klopt, en, ja, inderdaad, ja. En, en, en ze laten unieke locaties zien uh, veel festival festivals daar, Veel ja. ja, ja, ja. uh, ja. Nederlandse discokis voornamelijk die heel groot geworden zijn daar. Ja. En, uh, Armin van Buuren en, en uh, uh, uh, die Martin Garrix en, ja, en dat soort dingen. Ja, die, die, die, die, die, die op, treden ja. daar op en, en, uh, nou, dat zijn, uh, dat zijn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 Uh, 3,5 uur, dat kost 70 euro. Hmm. En je hebt nog een subtour, dat is uh, op, het, uh, op, het, op het water met zijn supper. Hmm. En dan, dan krijg je nog een snorkelmasker, en dat is ook 3,5 uur en dat kost 80 euro. Ja, 80 euro. Oké. Okay. Nou, jij bent er geweest. Jij vond het niet een nou, zeer speciaal die, eiland. Nee, zeg maar. ja, het is natuurlijk. Ja, Voor de feesten en Spanje zo is het is altijd leuk, uh, natuurlijk. Ja, ja. Uh, wat dat betreft uh, heb ik. Heb, er, en en vaak lekker weer. Hè. Dat is natuurlijk het, het groot uh, voordeel ervan. Maar ja, dat is natuurlijk hier ook tegenwoordig. Hè? Ja, dat zal geen, het zo blijven, we denk we je. We, we hebben geen klagen. Uh, uh, nee, nee, we klagen helemaal niet.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 Uh, uh, wat mooi hoe uh, ik, ik heb Jan nog wel gevraagd hè, je hebt nu een zoon uh, ga je dezelfde kant op als uh, Max verstappen ja. hè, bekend door uh, <lacht> eh, maar hij, dat, staat in, hij staat er wat nuchter in hij staat er een stuk ja. nuchterder in ja. maar het is wel leuk dat hij succes heeft we gaan nog even een kort plaatje draaien heb je er nog een uh, en dan gaan we nog even praten met Mirko Oh, we komen eh, anders in tijdnood, hoor ik. Eh, Mirko is inmiddels aangeschoven. Ja, ik durf bijna niet te zeggen waarom je er niet eerder was. Oh, ja, ik wel hoor. Ja, Dit is een, een bijwerking van die verjonging eh, waar we allemaal heel blij mee zijn. <lacht> ik nee, had me gewoon eh, een water, verslapen, wekker niet gezet volgens mij oh, per ongeluk. Dus ja. excuseer mij. maar. Nou, welkom in ieder geval. Mir Mirko Gerrits is, is uh, fractieleider en de enige uh, uh, gemeenteraadslid van uh, de partij Zee.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 want jij hebt je op social media daarover uitgelaten, geloof ik. En dat heeft iedereen overgenomen, klopt dat? Ja, dat is een behoorlijk domino geweest. Ik heb toen op een gegeven moment, toen was het twee uur s'nachts. Ja, jullie horen al, dus iets met mij slaap gaande. Ja, ik slaap dan normaal. Ja, en toen heb ik gewoon zoiets gepost. Ik hoorde verschillende berichten van mensen die bij strandtenten werkte. Ik heb natuurlijk contact met Dus Ik ben zelf op het strand geweest en ik...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 Bizar dat dat ja, zo ik, uh, Ja, Dat ja. is wel een goede. Mag jij erbij trouwens, bij de minister van uh, Justitie en Veiligheid? Nee, dat is wel goed. Niet. Nee, weet je, kijk, uh, veiligheid is natuurlijk wat dat betreft wel echt aan de burgemeester om, om, uh, om, ja, om op ja, te lossen. Ja. En ga je jezelf niet opdringen als. Uh, nee, als gemeente, dat begrijp ik wel, begrijp ik, ik. ben ook. gewoon hartstikke blij dat het is gebeurd. En uh, ja. ja, dat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 even niet uit, want het wordt steeds minder. Maar waar het wel heel erg misgaat, dat is uh, gedrag. Dat zijn kleine vormen van intimidatie. Dus stel je loopt als dame ergens, wordt een opmerking gemaakt over je kont, je wordt uitgescholden. Uh, dat zijn geen dingen waar mensen melding van doen. Het een hele simpele oplossing is al, een campagne voeren, ga er melding van doen, ga er wat mee doen zodat het zichtbaar wordt, zodat het duidelijk wordt hey, uh, misschien moeten we hier meer mee misschien moeten we hier een alternatieve vorm van straffen mee opleggen, ja. maar dat, dat is inderdaad wel het voorwerk wat eerst uh -huh. nodig is voordat je de rest ja, uh, daarin true. mee krijgt bijvoorbeeld, dus. ja, ja.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 dan moet je naar uh, teamchefs toe, dan moet je naar allerlei korpsmanagers, uh, ja. ik van wat. Uh, en dat, dat is dus David Staak op zo'n moment. Ja, Moeten we ja. dan toch Amsterdam-Bits worden of niet? Wat mij betreft niet. <laughs> nee, nee, maar nee, nee, een, een verbetering van dat systeem zou, ja. wel, zou maar, wel helpen. Een, een aantal jaar geleden, toen Nick Meijer uh, burgemeester was hier, is hetzelfde probleem een <kijf> keer geweest. En toen hebben ze daar uh, toch wel met harde handen mede bij gehaald. En, en waarom, waarom uh, gebeurt dat dan nu niet? Nou, het, uh, er is eerder ook een voorval geweest volgens mij. En toen is de, de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 De zomer, misschien ja. tijdens de evaluatie van het strand, uh, toch agenderen. Omdat ja, het meeste is nu al gebeurd. Als ja. ik het nu weer op de agenda zet, dan wordt het... Weet je, op een gegeven nee, moment is het dat ook goed. Ik. Ja, we hebben ja, is ook goed. Uh, ik wil nog één puntje met jou uh, doornemen. Uh, dat gaat over de bochels. Want inmiddels is, uh, is uh, onze wethouder Laskeré georganiseerd. En uh, ja. Ja, dat was toevallig de, de portefeuillehouder van de duurzaamheid. Ja. En uh, jij hebt afgelopen... Uh, uh, dat was een gemeenteraadsvergadering, heb jij de wokkels uh, naar voren gebracht. Ja, die had zelf... Uh, die, die, dat is een soort chips. Ook in, die wokkels. <laughs> ja. Had je ja. een bekertje met, met chips uh, neergezet, ja. want jij vroeg aandacht voor de wokkels. Ja. Wat, wat, wat willen we ermee? Wat zijn wokkels? Nou, je, je moet wat. Kijk, um, ja, uh, moet wat zeker. Wokkels, windwokkels, zijn eigenlijk een soort van verticale windmolens die, die letterlijk doen denken aan de wokkelshipjes voor de, ja. voor de luisteraars thuis. Kleiner hè? Uh, een ja. halve meter hoog of zo? Ja, dus en ze leven dus ook minder op. Dat ja, klopt. uiteraard. En, maar wij hebben eigenlijk een plan uh, ingediend vanuit zee om, om dat particulier mogelijk te maken dat je ja. eentje ergens neer kan. zetten natuurlijk wel onder hele strenge voorwaarden. Dat het niet ergens in een o, maar idyllisch woonwijkje... Je mag het wonenwijkje... niet zomaar ergens neerzetten. Anders... Ja, je kan wel je tuin zetten, maar als je hem op je dak nee, monteert, bedoel, twee meter hoog. Maar dat mag niet. Nou, nee. Twee meter hoog. Die heb je ook. Ja, oh, je je hebt ook, je ook nog. Dus, o, dus daarom we wilden bepaalde inpassingseisen. Ja, dus ja, ja, ja, ook wel met het ja. oog dat niet zo'n idyllisch wijkje ineens uh, verziekt wordt. Dus we dachten, nou, hoe leuk is het als we chips om mensen laten ja. te herinneren, dat we die, die, die particuliere wokkels eigenlijk al gewend zijn ja, die ja, het is grappig om te zien, want je zag al, mensen, ja, <laughs> al die dingen in hun mond stoppen. Ja, ik, ik heb er ook al van genoten. Oh, ja, ja. Toch is ja. Nee, maar er, er is natuurlijk al een proef gaande hè, met die wokkels. Nou, kijk, wat wij daar lastig gaan vinden is dat wokkels bestaan al negen jaar. Het ja. is een hele, of tenminste al langer zelfs. Het is, het is een hele uh, geteste. Het is geen ja. experimenteel iets. Je ziet ze gewoon niet zo grootschalig omdat er veel meer is ingezet op zonnepanelen en windmolens. Dus het enige wat wij zeiden is: jongens, eigenlijk is dat onderzoek helemaal overbodig. Want alles is al bekend. Er zijn ook kustplaatsen ja, die dit ja, hebben. Ja. Er zijn uh, windwokkels op pontons, in zee, in havens. Ja, ja. Je hebt zoveel verschillende soorten. Dat zeiden, ga dat nou doen. Want hij vonden het, het hele duurzaamheidsbeleid mager. En ik ben zelf helemaal geen milieuactivist of, of, of iets Aha. dergelijks. Maar ik schrok hiervan. Dus dat was ons idee. En ja, het, gelukkig hebben we de hele, hele oppositie meegekregen. Die, die waren voor. En dan toch ja, bij de coalitie. Ja, jammer dat ze het ze niet wilden doen. Waarom nou, ja. moeten ze dan komen te staan?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 Show of a hand. Love me the same Cause honey your Soul could never En, en, uh, uh, hoe heet het ook weer? Je? Ja. Ik ben even de dit. Ja jongen, ja. De maar de het is een hele bekende artiest. Ja, het is een hele bekende ja, artiest, uh, Het maakt hele mooie liedjes. Absoluut. Uh, het is uh, 13 minuten over half 12 en we hebben nog een uh, 17 minuten te gaan zo'n beetje.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 Uh, nee, ik denk hè, uh, als je zo lang erover praat uh, betekent het dat het een uh, onderwerp ja. is wat leeft binnen de gemeenteraad en waardoor de verschillende partijen ook met elkaar uh, flink gedebatteerd is over ja, hoe gaan we nou om met de duurzaamheid in Zandvoort. En ik denk dat dat uh, uh, niet tot zijn recht zou komen als je daar mm -hmm.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 Die wij met de pro provincie uh, hebben, met het ministerie hebben. Ja, proberen we natuurlijk wel uh, aan te geven dat er ook ja, een, een ja. dorpje langs de kust uh, ja, de, zit, Zandvoort, dat wel, wel uh, daar ook wil, ja. gebruik van wil ja, ja. Uh, maken. Ja. Hoe belangrijk zijn de woningcorporaties in dit verhaal? Ik bedoel, die, die moeten ook uh, voldoen aan. Uh, Ontzettend belangrijk.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 Of van starten, gefaseerd starten. Want ja. hoe sneller die woningen verduurzaamd zijn, hoe beter dat ook voor onze inwoner, natuurlijk, mm -hmm. uh, is. En ook financieel, natuurlijk, ja, precies. Ja. Je hebt die EFG-labels, ja. dat, dat, dat zijn de minst uh, aangepakte huizen, zeg maar, hè, die nog die, die, die tochten en doen. En, uh, <laughs> maar dat moet in 2028 minimaal.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 Ja, het ligt eraan wat je onder straffen vindt. Nou ja, ik kan me voorstellen dat er verstaan. een stok achter de deur moet zijn. Om, om, want die, die, die, zo'n prewoner denkt ook van ja, als het niet nodig is, doe ik het niet. Nee, nou, de Rijksoverheid kennende zijn er meerdere stokken die achter de deur ja, ja. Uh, uh, zitten. Maar welke dat precies zijn, uh, weet ik niet. Nu ben je al bezig met bepaalde zaken, bijvoorbeeld plasticvrije terras Dat heb je. Ik geloof twee, drie maanden geleden of zo? Was nee, dat... vorige, uh, vorig jaar. Precies, oh, vorig jaar was dat. Okay. Precies een jaar geleden. vorige oh, zomer. Okay. Ja. Uh, uh, uh, een milieuplein moeten komen, dat soort zaken. Merk jij nou als in, met, in gesprekken met, met ondernemers dat, dat iedereen toch wel wil? Uh,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 te zetten. En voor mij, want het is een plan 2023-2026. Uh, het is een minimale waar ik de komende jaren mee aan de slag wil. En alles wat, wat meer uh, uh, tot stand komt, is alleen maar...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 ideeën van mijn raad zijn. En dan kan ik weer in de uitvoering. Ja, dus mee aan de slag. Mee ja. aan de slag. Ja. Ik... Oké, okay, uh, je bent nu één jaar en drie dagen <laughs> bij je wethouder. Ja. Je, je, ja. ja. ja. je noemde het de afgelopen raadsvergadering een leerproces wat je gehad. hebt uh, Zeker. Kijk je er met, met positieve gedachten Alleen op maar ja. positieve, ja. ja. ja. ja. En je hebt een mooie, mooie pakket hè, met sport en, uh, en duurzaamheid. Economie, Economie toerisme, en, uh, toerisme, gezondheid. En, nou, een is mooi, het. en een mooie partij. Uh, zeker, een hele uh, uh, een mooie partij. Goed, de, geen... Uh, <lacht> Sorry, Hans. <anders>. Uh, <lacht> geen hè. Uh, uh, we, we moeten afsluiten, uh, Lars, in ieder geval. Hartelijk bedankt. Valt er wel uit zo. Hartelijk bedankt en uh, goed weekend. Ja, jij ja, hebt bedankt. Oké, okay, zeer bedankt. Is <lacht> ziet er al uit? Nee, dat oh, nee, zijn we nou, ja. nog niet. Nou, dan beginnen we weer opnieuw los. Nee, nee <laughs> we nee we worden zo eruit We zijn er volgende week nieuws. weer. Uh, ja. en volgende week uh, zijn we er weer. En weer op dezelfde uh, plek. Vanuit van, Rabbel uh, Iedereen is wel. Uh, tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12.